12 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plach. Goedemiddag. In lunch straks meer over de nieuwe ontslaghof bij Wegener. En in het mediaforum hebben we Jan Tromp en Eshuet El Meloudi. Eerst het NOS-Journal met Dorot Megens. Goedemiddag. Maastrichtse koffieshops zijn blij met de extra inzet van politie. De VVD wil een simpel belastingssysteem met zo weinig mogelijk toeslagen. En er is een onderzoek gaande naar belastingfraude door wielrenner Tom Bonen. Op steeds meer plaatsen regent het, vanmiddag uiteindelijk ook in het noordoosten. Bij zijn onweer en windstoten mogelijk. 15 graden wordt het vandaag, in de regen is het iets koeler. Het gaat harder waaien, vooral aan de noord- en noordwestkust. Morgen blijft een bui mogelijk, maar dan is het ook vaak droog. Burgemeester Hoes van Maastricht kondigde vanochtend aan extra agenten in te zetten... tegen de illegale straatdealers in zijn gemeente. Sinds 5 mei verkopen de coffeeshops in Maastricht weer wiet en hash aan buitenlanders. Hoes noemt dit een oorlogsverklaring aan het rechtssysteem.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 Meneer Mans, wat vindt u van het besluit van, van uw burgemeester... Om, om extra agenten in te zetten tegen de illegale straatdealers? Een zeer wijs besluit. Uh, je moet natuurlijk drukken daar waar het pijn doet. En uh, het zijn de straatdealers die voor die enorme overlast zorgen. Al uh, sinds 1 mei 2012, vorig jaar, dus het uh, verbod op buitenlanders... in de Maastrichtse jobs werd afgekondigd. En het is dan ook goed dat nu eindelijk die jongens is worden stevig aangepakt... want zij zijn de bron van alle H ellende in deze stad. Hoe komt het dat die, die overlast van de straatdealers zo groot is? Omdat wij op 1 mei de 2012 de verplichting kregen Nederlanders te registreren. Nou, dat wouden de Nederlanders helemaal niet. Die moesten lid worden van een koffieshop. Daar hadden ze, zagen ze helemaal geen brood in. En daarnaast moesten we de buitenlanders, de niet ingezetenen. Dus mensen die niet in ons land woonachtig zijn. die ja, moesten we ook weigeren. De Belgen, de Duitsers. Die veel de over de vloer kwamen bij u. Ja. ja. En nou ja, goed. Dat heeft uiteraard geleid tot een sterke afname. van het aantal bezoekers aan de stad Maastricht. van rusten. Dat is een feit, dat klopt. Wat dat betreft zou het I-criterium. als... Uh, ...een succesje genoemd Geslaagd, kunnen worden. Kun je zeggen. Ja. Maar nog steeds komen er volgens schattingen van de politieacademie... ...400.000 uh, uh, uh, buitenlanders naar Maastricht. En die konden voorheen dus terecht bij die koffieshops, Maar die moeten nu allemaal naar het illegale circuit. En daardoor is dat illegale circuit, het straatdealercircuit, explosief gestegen. Hm. Ja, vanmorgen haalde de burgemeester ook uit naar de koffieshophouders. Uh, hij zei dat, uh, dat u het vonnis van de rechter. Uh, waarin de rechter bepaalde dat uw koffieshop uh, niet gesloten had mogen worden. dat vonnis dat interpreteert u verkeerd. Wat vindt u daarvan? Um, ja, als ik het verkeerd interpreteer. dan uh, doet de perschef van de rechtbank dat zelf ook. Want die heeft de dag na het vonnis toch echt in de media gezegd. dat koffieshops weer aan buitenlanders mogen verkopen. Dus als ik het verkeerd begrijp, dan begrijpt de rechtbank het zelf hmm. ook verkeerd. Dus ja. het lijkt mij zo dat hier een klein misverstand is over de interpretatie van de uitspraak. Maar goed, dat is ook wel een beetje te begrijpen. Heeft u al met, uh, een afspraak gemaakt met, uh, met meneer Hoes om hierover te praten? Ja hoor, wij hebben regelmatig overleg met elkaar en uh, nou ja, goed, uh, wij, wij, wij verschillen gewoon van mening over de manier waarop overlast aangepakt moet worden. Zo is de heer Hoes bijvoorbeeld van mening dat sinds onze heropening op 5 mei voor niet ingezetenen, dat inderdaad er weer meer overlast van straatdealers is. En dat klopt, alleen het heeft niks met onze heropening te maken, of eigenlijk ook wel. Maar dat komt niet omdat er nou weer meer straatdealers zijn. Nee, zij merken dat wij hun het brood uit de mond stoten. Precies waar we met z'n allen ook op uit moeten zijn. Haal de winst weg uit het illegale circuit. En breng het weer onder op die veilige plek. Waar ook belasting wordt geheven. Waar eisen kunnen worden gesteld. En dat is de koffieshop. Maar waarom is dan na 5 mei de overlast toegenomen als u weer gaat verkopen aan buitenlanders? Vanwege het simpele feit dat die, dat die straatdealers nu niet meer ja, worden gesproken door die buitenlandse bezoekers... aangezien onze deuren weer openstaan, ja. lopen zij direct door naar de koffieshop... en kunnen zij geen droog brood meer verdienen. Ja, zij zijn daar niet blij mee... Want, laten we eerlijk zijn, zij hebben het afgelopen jaar bakken met geld kunnen verdienen... met dank aan deze rare regelgeving van het ingezetene criterium en het criterium. Mark Jozemans, namens de Maastrichtse koffieshops, dank u wel. vvd fractievoorzitter Zeilstra wil dat er een eenvoudiger belastingssysteem komt... met zo weinig mogelijk toeslagen, zei hij in het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. We hebben de afgelopen week een enorm debat gehad over toeslagenfraude. Maar je moet ook fundamenteel kijken naar het systeem. Je kunt wel elke keer gevolgbestrijding doen. Maar het kan ook zijn dat het systeem, in dit geval het stelsel aan, aan, aan uh, toeslagen, dat het systeem misschien niet goed functioneert. Volgens Schaafstra voorkomt een eenvoudiger belastingssysteem dat we links en rechts knip- en plakwerk moeten verrichten. Als voorbeeld noemde hij de mantelzorg zijn het vreemd te vinden dat mensen die zich uit eigen beweging over iemand ontfermen... daarvoor een compliment krijgen in de vorm van een eenmalig bedrag. Het natuurbeheer door boeren is op een fiasco uitgelopen. Dat blijkt nauwelijks te hebben bijgedragen aan instandhouding van kwetsbare plantensoorten. Het staat in een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Duizenden boeren krijgen al jaren natuursubsidies... terwijl het gebruik van mest- en landbouwgif het landschap juist aantast... Het beleid heeft de afgelopen twintig jaar ongeveer een miljard euro gekost. De raad adviseert om de subsidies aan boeren... die geen effectief natuurbeheer voeren, stop te zetten. De kinderombudsman pleit voor harde afspraken om te voorkomen... dat kinderen met problemen thuis zitten en niet meer naar school gaan. Duizenden kinderen krijgen nu geen onderwijs. Dat bleek twee jaar geleden al. Vaak zijn het kinderen met gedragsproblemen en psychische problemen. Het idee was toen om de leerplichtambtenaar een grotere rol te geven. Maar daarvan is volgens de kinderombudsman nog niet veel terechtgekomen. Hij pleit voor een ruimere interpretatie van de leerplichtwet. Nu moeten kinderen vijf dagen per week naar een school. Maar het moet ook mogelijk zijn om enkele dagen thuisonderwijs te volgen. Dan kan er meer maatwerk worden geleverd, zo stelt de kinderombudsman. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Twee particulieren willen een netwerk van zoekteams oprichten. Dat wordt ingezet bij vermissingen. De initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij de zoekactie... naar de broertjes Ruben en Julian. Ze vinden dat bij elke serieuze vermissing meteen zoekteams in actie moeten komen. Het is een aanvulling op bestaande zoekmethoden, zegt een van de initiatiefnemers. We hebben natuurlijk een burgernet, dat gaat natuurlijk ook van de politie uit. En eigenlijk uh, denken wij van het is handig als dat burgernet een schakeltje extra krijgt. En dat is eigenlijk uh, het plan. En de nationale politie ondersteunt dat plan, zolang er maar goed wordt samengewerkt... om te voorkomen dat de particuliere zoekteams sporen vernietigen. De uitgaven aan de zorg blijven stijgen. Het afgelopen jaar gaat het om een toename van bijna 4% tot ruim 92 miljard euro. Die stijging is licht hoger dan die van een jaar eerder, zo meldt het CBS. De overheidsuitgaven aan zorg voor ouderen en gehandicapten stegen het meest met ruim 10%. Het CBS meldt verder dat de kosten voor kinderopvang met bijna 6% zijn gedaald. Dat komt doordat mensen minder gebruik maken van kinderopvang, er zijn minder kinderen die ook minder uren opvang nodig hebben. Het marineschip Friesland heeft in de Caribische Zee opnieuw een grote partij drugs onderschept. Het gaat om 1600 kilo marihuana. In maart onderschepte de marine in diezelfde regio bijna 1500 kilo cocaïne. De Nederlanders kregen s'nachts van een Amerikaans patrouillevliegtuig een tip over twee verdachte speedboten. En daarop werd de achtervolging ingezet. Omdat de drugscouriers grote balen marihuana van boord gooiden, werd de achtervolging gestaakt en werden de drugs opgepikt. De orkaan Mahasen is aan land gegaan in Bangladesh. Met windstoten tot 100 km per uur trekt de storm langzaam naar de oostelijke miljoenenstad Chittagong. Volgens de Verenigde Naties worden meer dan 8 miljoen mensen bedreigd door de storm. Honderdduizenden Bengalen zijn geëvacueerd. Verwacht wordt dat de orkaan leidt tot zware regenval en overstromingen. Nu al staat het water in veel plaatsen in Bangladesh tot op kniehoogte. En zeker 18 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen. Een voor Chinese begrippen ongekend groot volksprotest. Dit keer in de zuidelijke stad Kunming. Voor de tweede keer deze maand zijn inwoners de straat opgegaan... om te protesteren tegen de komst van een raffinaderij. Correspondent Marike de Vries nu in Peking. Marike, die fabriek die moet dan gebouwd worden, hè? Afgelopen februari is besloten dat er door het machtige staatsoliebedrijf PetroChina... een grote olieruil gebouwd naar de reis, mag worden aan de rand van Koeming. En daar zijn mensen echt vanaf het begin tegen in opstand gekomen. Want Koeming staat juist bekend op het schone milieu en de prachtige blauwe luchten daar. Iets waar heel veel vervuilde stelen met smog als Peking bijvoorbeeld erg jaloers op zijn. Dus mensen zijn hier pertinent op tegen dat er nu petrochemische energie in hun uh, uh, stad komt. Ja. Probeert de overheid ook uh, aan, aan de bezwaren tegemoet te komen? Nou, volgens de Global Times, een uh, staatskrant... zou de burgemeester van Koeming vandaag gezegd hebben... dat de inwoners hun mening mogen geven in de vorm van een soort referendum... wat ze hier natuurlijk niet kennen, maar mensen mogen hun mening komen geven. En als we dan voor het merendeel het er niet mee eens zijn... dat dan de fabriek niet gebouwd zal worden. En dat is opmerkelijk, want eerder deze week zeiden overheidsambtenaren nog... dat die olieravenaderij aan alle milieueisen zou voldoen... en dat de fabriek, die Project PX heet, er toch zou komen. Ja. Nou ja, een, een referendum, maar dat is nog wat anders dan een demonstratie. Uh, hebben ze daar niet meer moeite mee met, met zo'n demonstratie als vandaag? Nou, demonstreren mag volgens de Chinese wet. En uh, soms komt het de overheid zelfs goed uit. Dan laten ze die demonstraties... waar er toch zo'n honderdduizend van per jaar zijn, hoor, in het grote China. Maar dan laten ze die demonstraties als het ware het werk doen... door fabrieken te dwingen schoon te produceren. Dus dan hoeft de overheid dat niet tegen de fabrieken te zeggen. Maar de protesten doen het dan vanzelf al. En dan moet er schoon geproduceerd worden. Maar dit keer zijn er wel berichten op sociale media, op internet, dat mensen van tevoren geïntimideerd zijn... om niet te gaan demonstreren. En ook foto's en berichten over die demonstratie... worden vandaag uh, verwijderd van sociale media. Dus het lijkt erop dat de overheid dit keer wel de kop in wil drukken. Marike de Vries van Uitspeking, dankjewel. Uit de gevangenis van Dresden is een gevangene op simpele wijze ontsnapt. Een hongaar was het. Die deed zich voor als een medegevangene die gisteren zou worden vrijgelaten. Daarvoor had hij onder meer hetzelfde kapsel genomen. De Sipiers ontdekten de persoonsverwisseling niet en ze lieten hem gaan. De medegevangene was van de actie op de hoogte. Waarom hij het goed vond dat de hongaar zijn plaats innam, is niet duidelijk. Gedurende het onderzoek moet hij in de cel blijven, de ontsnapte hongaar die vastzat voor diefstal, die is nog altijd spoorloos. Kort. Naar België, daar loopt een onderzoek naar wielrenner Tom Bonen. Justitie heeft aanwijzingen dat hij de belasting heeft ontdoken. Tenminste, dat schrijft de krant De Tijd vandaag. Auteur van dat artikel is Lars Beauvais. die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, verdenkingen tegen Tom Bonen van uh, ontduiking, belastingfraude, uh, wat zijn dat voor verdekkingen? België die het onderzoek heeft opgestart en blijkbaar gebeurde dat ook in de nasleep van de zaak tegen Paolo Bettini... Die al het aan de stok kreeg met de Italiaanse fiscus. Eh, omdat hij in Monaco zogezegd verbleef en dat dat niet zou kloppen. Eh, maar blijkbaar heeft men een soortgelijk onderzoek hier in België gestart. tegen Tom Boden. En is er dan een, zelfs een gerechtelijk onderzoek opgestart. om huiszoekingen te kunnen doen en andere onderzoeksmaatregelen te kunnen nemen. Hm. En dat onderzoek zou waarschijnlijk eind dit jaar worden afgerond. Maar wat is er aan de hand? Wat zijn de, de, de verdenkingen precies? Het gaat om het uh, niet aangeven van uh, inkomsten die uh, normaal gezien wel hadden moeten aangegeven worden aan de Belgische fiscus. En dan vooral uh, ja, een geval van domiciliefraude waarbij men eigenlijk voordoet alsof men in Monaco uh, woont uh, omdat daar geen belastingen betaald worden. En uh, dat, men eigenlijk, dat dat eigenlijk een soort van constructie is. En wat we zo net hebben vernomen is ook dat uh, om het strafrechtelijk onderzoek hopelijk in de, in de goede richting te krijgen voor Bode, dat hij een de deal heeft gesloten ja. uh, discreet met de fiscus. Maar dan is het nog afwachten wat het parket daarmee gaat doen en of het zijn strafrechtelijke uh, ja, aanpak, uh, dossier uh, daarmee ook zal afsluiten. Dat is nog de vraag. Is dit nou schadelijk voor zijn carrière als, uh, als wielrenner? Wel, men heeft het angstvallig proberen discreet te houden, geheim houden. Want het loopt nu al enige tijd, uh, zowel bij de belastinginspectie als bij het gerecht. Eh, omdat het natuurlijk ja, zijn reputatie geen goed doet als hij als profielrenner niet zoals alle andere fans van hem eh, correct belastingen zou betalen. Eh, dat is ook denk ik de reden waarom hij dan uiteindelijk een deal heeft gesloten met de Fiscus. Maar blijkbaar ziet men toch nog wat strafrechtelijke aspecten, waardoor het nu een gerechtelijk onderzoek nog altijd loopt. Hmm. En, en Tom Boon, is dat nou de enige sporter die in dit onderzoek naar voren komt, of worden er meer namen genoemd? weten, wat heeft men ook onderzocht bijvoorbeeld, uh, of Gerrit Steegmans, die ook in Monaco uh, woont, of hem wat te verwijten valt blijkbaar uh, is dat niet het geval, uh, zou het daar wel duidelijker zijn dat hij effectief in Monaco woont, het is natu natuurlijk algemeen geweten dat uh, profwielrenners, maar andere sporters ook uh, dergelijke belastingparadijzen zoals uh, Monaco opzoeken om hun riante inkomsten uh, fiscaal vrij te houden Helder. Um, Tom Bonen zelf heeft nog niet op het uh, verhaal gereageerd, hè? Wel, ik heb een manager aan de lijn gaat die mij dus heeft gewezen op het feit dat zij vorig jaar een deal, uh, discreet een deal, hebben gesloten met de fiscus. Uh, en dat zij dus hopen dat uh, daarmee het gerechtelijk onderzoek toch nog in, hun, in een goede richting voor hen ja. uh, zal draaien. En dat er dan ook een strafrechtelijke schikking misschien opkomst is. Dus. Via zijn manager toch een beetje een reactie. Ik dank je wel voor de uitleg. Ja. Lars Bovee, goedemiddag. middag Bijna kwart over twaalf nog één keer de hoofdpunt uit dit bulletin. Maastrichtse koffieshops zijn blij met de extra inzet van politie. De VVD wil een simpel belastingssysteem met zo weinig mogelijk toeslagen. En een onderzoek, we horen het, naar belastingfraude mogelijk door wielrenner Tom Bonen. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jelene Plag. Goedemiddag, De Wereld Draait Door was heel trots op de band die gisteravond was binnengehaald. Een band van absoluut wereldformaat, Queens of the Stone Age. Gisteren bij Jules Holland op de BBC, headliner, straks op Pinkpop... En, en een nieuw album onderweg. Dat ze in de allerkleinste venue ter wereld staan. Namelijk, ons eigen studio is niet minder dan een wonder. Ja, en dan heb je zo'n band van wereldformaat. Mogen ze maar anderhalve minuut spelen. Queens of the Stone Age leek een klein protest te laten zien. Zometeen Jan Tromp en Eshwet El Miloudi hierover in het mediaforum. Verder bellen we met Marcel Hane van NRC Handelsblad. Hij krijgt er flink van langs in het nieuwe boek van Bram Moscovic. En een nationale nieuwsquiz spelen we vandaag... met. Stef Kortman uit De Lutte. Als u opmerkingen heeft of vragen over onze uitzending, reageer dan via de site lunch.ncrw.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Uitgever Wegener moet opnieuw flink in de kosten snijden. Volgens Dagblad de Limburger zouden meer dan 500 banen bij het concern gaan verdwijnen, waarvan 100 journalisten. Zoveelste klap voor Wegener is dit. Teruglopende advertentieinkomsten en teleurstellende oplagencijfers zijn de redenen voor de forse bezuinigingen. Lector journalistiek en krantenonderzoeker Piet Bakker ziet de toekomst niet zonnig in voor de koninklijke uitgever. Het is toch de vraag of je met zo weinig mensen die kranten nog wel in de lucht kan houden. We praten over uh, een, uh, een groot aantal kranten met, uh, met heel veel edities. En uh, er niemand weet meer waar het naartoe moet met Wegener. Uh, de pers op wilde het kopen, mocht het niet kopen van de aandeelhouders. Die hebben het nu aan de Telegraaf uh, aangeboden. Maar het is heel erg de vraag of die het willen en of dat mag van de mededingingsautoriteit. Binnen het bedrijf moet er enorme onrust zijn omdat ze eigenlijk al jarenlang niet weten waar ze aan toe zijn. En dat vertaalt zich natuurlijk ook in het product en in de resultaten van het bedrijf. En Wegener zegt dat ze mensen moeten ontslaan omdat de resultaten slecht zijn. Maar je kan net zo goed zeggen dat de resultaten slecht zijn omdat de mensen heel lang in onzekerheid zijn gelaten binnen Wegener in dit geval. We praten over verder met Rob Fundering, hij is voorzitter van de ondernemingsraad van Wegener. Goedemiddag. Goedemiddag. Weinig opbeurende woorden van Piet Bakker. Uh, dat klopt, ja. Het is geen goed nieuws. Denkt u ook dat Wegener verkocht gaat worden? Nou, ik denk eerder dat het Wegener verkocht is. Maar uh, uh, ja, het kan zijn dat Wegener verkocht wordt. Het kan ook zijn dat het niet zo is. Ook als het niet zo is, zullen we wel wat moeten doen. Ja, maar waar ben je beter mee af in dit geval? Uh, ja, dat maakt eigenlijk volgens mij niet zo gek veel uit. Uh, kijk, uh, of je nou uh, van de ene eigenaar bent of van de andere eigenaar... Uh, je moet ervoor zorgen dat je uh, minder geld uitgeeft dan er binnenkomt. Ja, en er moet goed beleid worden gevoerd. Nou, wat dat betreft ben ik op dit moment qua goed beleid niet zo somber gestemd. We hebben net een nieuwe CEO gekregen, dus de bedrijfsleiding is in nieuwe handen. En dat is een dame uh, die uh, de indruk wekt dat ze van wanten weet. Dus in, in die zin uh, geef, gun ik haar graag het voordeel van de twijfel. Ja, is er enig beeld te schetsen hoe Wegener er over vijf jaar uitziet dan? Nou, uh, ik denk dat dat niet te schetsen is. Wat je wel denk ik kunt zeggen is uh, dat er over vijf jaar nog steeds regionale kranten zullen zijn. En als die er niet zullen zijn, dan uh, zijn niet alleen maar onze abonnees en adverteerders in de regio de sigaar... Uh, want uh, zoals gisteren ook te lezen was in een landelijk dagblad, uh, meer dan 50% van het nieuws in Nederland uh, wordt uh, in de bron gemaakt door regionale dagbladen, door regionale journalistiek. Ja, maar wordt dat dus... belang ook ingezien door degene die daar de beslissing over nemen? Nou, als het uh, gaat om ons bedrijf wel. Uh, je zou eerder eens aan de politiek kunnen gaan denken als je, uh, als je erover denkt hoe de journalistiek en met name de regionale journalistiek in Nederland ervoor staat. Maar dan zegt u, we moeten eigenlijk geld krijgen van de politiek... om onze regionale dagbladen uh, levend oh, kijk, te kunnen houden? Uh, het is heel simpel... Als op een gegeven moment, doordat abonnee-aantallen afnemen... en omdat adverteerders een aantal afnemen... er een situatie ontstaat dat zakelijk gezien... Journalis regionale journalistiek in de vorm van dagbladen of anderszins... maar regionale journalistiek financieel niet mogelijk is... dan staat de politiek in Nederland voor een keuze. Ofwel we laten het doodgaan, ofwel we gaan helpen. Die slepende onzekerheid waar Piet Bakker het over heeft... is dat ook een van de redenen waarom het steeds minder gaat? Uh, nee, daar uh, ben ik het absoluut niet mee eens. Uh, de, de mensen die bij ons werken doen dat met plezier. Uh, het is wel zo dat de vreugde een beetje bedorven wordt steeds door het slechte nieuws. Maar ze blijven gewoon dat werk uh, doen, zo, zo, zo goed als ze kunnen. En ook uh, met deze bezuiniging die er nu aanzit, dat is nog geen... Aantasting van de regionale journalistiek in die zin dat we ons werk niet meer kunnen doen. Het gaat ons het steeds niet ten koste zo van de kwaliteit. Dat uh, de zegt werk u. door minder mensen zal moeten worden gedaan. Maar dus de kwaliteit dat, leidt er niet onder, zegt u? De kwaliteit zal daar wel iets onder leiden. Maar, uh, het, het, uh, maar, maar niet wezenlijk. Ik dank u wel, Rob Vundering, voorzitter van de OR van Wegener. Niet alleen bij Wegener gaat het slecht. Ook in Duitsland krijgt de krantenmarkt aardige klappen. De Spiegel melkt dat uitgever Axel Springer overweegt... te snijden in het budget voor de roddelkrant Bild. Waarvan je zou kunnen zeggen dat de journalistieke integriteit... nou niet altijd op nummer 1 staat. En als zelfs Bild het al niet lukt om winst te maken... dan zou dat zomaar een teken aan de wand kunnen zijn voor andere Duitse kranten. Elsevier heeft plannen voor een luxueus maandblad als aanvulling op het weekblad. Het is een blad dat zich moet gaan bewijzen bij de lezers en niet afhankelijk wil zijn van advertentieopbrengsten, zegt de plaatsvervangend hoofdredacteur René van Rijkenvoorsel van Elsevier. We hebben gewoon gemerkt dat er veel veel, uh, in de markt heel veel interesse is in de titel Elsevier. Maar dat veel mensen aarzelen uh, om, om een relatie met ons aan te gaan, omdat ze de, frequentie, de weekfrequentie een beetje te hoog vinden. Ze komen er gewoon niet aan toe zeggen, want we ze hebben gewoon een druk bestaan. En deze mensen willen we nu bedienen met een maanblad... zodat ze wel door Elsevier gefaciliteerd worden, maar niet wekelijks. En het nu nog titelloze blad bevat elementen die voor de lezers van Elsevier herkenbaar zijn. is dus ook economie of politiek, maar ook meer aandacht voor wetenschap en innovatie. En het wordt een beetje forward looking, is eigenlijk het idee erachter. Het blad moet een beetje een positieve grondtoon hebben... en een beetje vooruitkijken met een frisse blik de wereld in kijken. We hebben, dus, we hebben dus ook ervoor gekozen om er geen opinieblad van te maken zoals Elsevier dat is... Wat opinie toch op meer uh, afhankelijk is van uh, nieuwsontwikkelingen. En dit blad wordt echt uh, los van de waan van de week. Het blad moet op 3 juli in de schappen liggen als de directeur tenminste toestemming geeft. En vanochtend zijn de nominaties van de Lokale Omroep Awards bekendgemaakt. Op 7 juni horen we wie de uiteindelijke winnaars zijn. RTL-presentator Jeroen Latijnouders is voorzitter van de jury van de awards. Wordt natuurlijk ook bij de Lokale Omroepen fors bezuinigd. En we vroegen hem of dit nou gevolg heeft voor de kwaliteit van de inzendingen. Uh, wat betreft de financiële kant uh, weet ik niet precies hoe het zit bij, uh, bij de lokale omroepen. Wat betreft uh, de kwaliteit van programma's heb ik er uh, behoorlijk wat vertrouwen in. De kwaliteit is vaak echt gewoon goed. Het verbaast me ook. In die zin, ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn. Vorig jaar had ik al een beetje de indruk van, dit gaat wel een hele goede kant op. Maar dit jaar hadden we nog meer programma's en zijn er nog meer genomineerden... die kwalitatief gewoon ja, goede producten maken. Zowel voor radio's, zowel voor televisie. Uh, ook uh, de talenten, zeg maar, presentatietalenten. Het verbaast me gewoon. Al dus RTL-presentator Jeroen Latijnhouders. Bob Moscovits is nog maar net uit zijn ambt gezet... of hij presenteert een boek, Onkruid. In het boek krijgen veel journalisten van onderuit de zak. De meeste vrok heeft de gewezen advocaat... toch wel tegen Marcel Hane en Tom Kreling. Twee NRC-journalisten die in 2011 de bal aan het rollen brachten... waardoor hij dus nu uit zijn ambt is gezet. Marcel Hane, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt het boek gelezen. Ja. Voel jij je nu in je beroepsheer aangetast? Nee, ik, ik begrijp wel dat Moscovic frustratie nu uitleeft en man is op zijn 52ste plotseling werkloos geworden. En dan kan ik me voorstellen dat hij behoefte heeft om uh, een keer terug te slaan. En er is natuurlijk ook veel te zeggen over hoe de pers heeft geopereerd in zijn zaak. Maar laten we niet vergeten dat Moskievie zijn moeilijk is gekomen omdat hij de friskers stilde, een cliënt heeft opgelicht, geknoeid heeft met declaraties, cursussen niet deed, jaarrekeningen niet opstelde. Daardoor is hij. Uh, ja, van ja. zijn ambt verwijderd en niet doordat NRC Handels wat vervelend over hem schreef. Nou ja, je zegt dus veel te zeggen over wat de media heeft gedaan... maar hebben jullie daar zelf ook een aandeel aan gehad? Maar het gekke is, hij heeft dus heel veel kritiek mm. op wat hij noemt de linkse rommelpers... en dus zij verwijt met name de Volkskrant, van nederland en dan NRC Handelsblad wat in het bijzonder uh, veel mm. en te negatief over hem te hebben geschreven. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij meer in moeilijkheid is gekomen door zijn optredens op televisie, dus met name programma's zoals RTL Tralala en, en Baron Witteman met name, waar hij voortdurend als een staatshof werd ontvangen en nooit kritische vragen kreeg. En toen is gaan denken dat hij, uh, ja, hij is een bekende Nederlander geworden en hij is veel meer gaan genieten van de, van de glamour van dat bekende Nederlanderschap. En dan heb je natuurlijk veel minder zin om het Nederlands Juristenblad s'avonds te gaan zitten lezen als je ook uh, kunt feesten in televisiestudios. en daar heb het idee het dat jij nu ook weer gehoor. even terugslaat, of niet? Dat je hem nu weer eventjes uh, terug wilt pakken. Nee nee nee. Als je dus vraagt wat, wat is de rol van de media geweest, is geweest, dan denkt dat je daar inderdaad kritiek op kunt hebben. Dat hij is niet in moeilijkheden gekomen, dat dat een aantal kranten hebben geschreven wat hij heeft fout gedaan. Sterker nog door de rol van discipline is hij geschrapt. Nee, maar dat gaat natuurlijk over het hele advocaten zijn hele juridische kant. Er is ja. ook veel om te doen geweest of hij nou wel of niet nog zijn vader bezocht. En dat is ook wat hij jullie heeft kwalijk genomen. denk ja, Doet dat ertoe journalistiek gezien of hij nog bij zijn vader langs gaat of niet? Hij beweerde van wel, jullie beweerden van niet. Ja, dat doet ertoe, ja. En dat, dat, dat doet ertoe omdat... Die, die maatschappij waar hij toe behoorde... is opgericht in 1958 door zijn vader. En hij kreeg vier zoons, die werden allemaal advocaat. En dat was een heel strak geleid bedrijf. Zijn vader was een hele goede advocaat, maar ook een hele autoritaire advocaat. En die leidde dat bedrijf met strakke hand. Zijn vader is in 2004 getroffen door een, door een, door een beroerte. Hij was sindsdien niet meer in staat om dat bedrijf uh, met strakke hand te leiden. En vanaf dat moment is het misgegaan met, met, met die maatschappij. En binnen die familie wordt gezegd... dat. Bam, ook vanaf dat moment uh, ja, is gaan glijden. Dus ik denk dat, dat, dat het niet on, onzinnig is om dat, om dat te beschrijven. En dat hebben wij gedaan, ja. Hij hey, uh, heeft kwalificaties als roddeltantes, minkukkels, persmuschieten, paparazzi, ongedierte. Ja, het is mooi. Ja. Heb je wel goed geslapen vannacht? <laughs> ja, nee, prima geslapen. Okay. Staan er trouwens nog dingen in het boek die je nog niet wist? Nee, en het, het pijnlijke natuurlijk toch, hij moppert ontzettend op de media. En nogmaals, daar kun je misschien best wat over zeggen. En er is ook raar voetbal gespeeld. Soms schaande ik me ook hoe de, hoe de, hoe de pers opereren, zo'n zaak. Want het is toch, ze zetten hem allemaal, of we zetten hem met z'n allen op een voetstuk. En dan wordt hij er weer heel hard van afgeschopt. Dus dat, dat is ook een beetje een gek verschijnsel, vind ik eerder gezegd. Maar, maar dat vind schallig. je niet dat jullie aan mee hebben gedaan? Nou, ik schrijf al 50 jaar over de man. Maar goed, dan zie je op een gegeven moment inderdaad iedereen aanhaken. En dan wordt er negatief over omschreven. En dan, ja, dan gaat iedereen weer meedoen. Dus, dat is wel een gegeven, maar het feit blijft dat in dat hele boek wat hij nu heeft geschreven op geen enkel punt feitelijk wordt besproken waarvan de man wordt beschuldigd, en dat is toch merkwaardig en een beetje een zwakke ja. het is vooral het honderdplek, gemoppen. Dankjewel, Marjolein van de NRC Handelsblad. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De fans van Chelsea zijn nog aan het nagenieten van de winst van hun team in de Europa League gisteravond. Feestvieren na het winnen van de finale is niet vanzelfsprekend. Op 8 mei 2002 speelde Feyenoord in de Kuip in de finale van de UEFA Cup. De voorloper van de Europa League is dat. Tegen Borussia Dortmund. Het was een avond in een vreemde atmosfeer, want de wedstrijd was twee dagen na de moord op de Rotterdamse held Pim Fortuyn. Het werd de avond van Pierre van Hooijdonk, de speler die volgens commentator Eddie Poelman misschien wel het meest hunkerde naar het scoren van een doelpunt. Hij benutte een penalty en bracht vervolgens Feyenoord op 2-0. Deze bal wordt door Van Hooydonk neergelegd en zijn waarschuwing, hier eerder op de paal eindigde, zal toch ter harte zijn genomen. Heel Borussia terug. De bal ligt prettig. Niet te dichtbij en niet te ver. Pierre van Hooijdonk. En ja, het is Pierre van hooydonk Het is de Pierre van Hoijdon cup De West-Brabander. Die ook in Schotland, Engeland en Portugal altijd goed was voor zijn doelpuntjes. Maar daar nooit het succes en de erkenning oogste. Nu dan de bekroning... Met deze twee treffers al voorrust voor de carrière. Bij elke proef waar hij speelde had hij een grote invloed. Maar uiteindelijk hier, bij Feyenoord, drukt hij zijn stempel erop. 3-2 was de einduitslag, maar de winst werd niet uitgebreid gevierd in Rotterdam. Ik zat zelf in het stadion, het was eigenlijk onwerkelijk ingetogen te noemen. Het tijd met de familie van Pim Fortuyn was namelijk afgesproken... dat er geen festiviteiten zouden komen. En de Kolsingel bleef dus leeg. Dit is Radio 1. Lunch, het Mediaforum. En vandaag met Elmi Elmiloudi, presentator bij de KRO... en volkskansjournalist Jan Tromp, bij de Welkom. Dankjewel. We hoorden het Dank al wel. even, Bram Moskowicz heeft zijn grieven van zich afgeschreven... in het <tus> boek Onkruid. Jan Tromp, wat vond jij van uh, de reactie van Marcel Hanen? Ja, die, uh, daar was ik het wel mee eens. Behalve dan dat hij zegt dat de pers uh, misschien... Uh, hoe heet dat, kwestieus heeft uh, uh, geopereerd. Kijk, Moskowicz heeft om aandacht uh, gesmeekt... Eigenlijk zolang hij uh, in de advocatuur uh, uh, zat. En hij heeft zich binnen zijn vak uh, onschendbaar gewaand. Ja, dan gebeurt het vroeg of laat... dat je van die zelfopgerichte sokkel, dat je daarvan uh, aflazert. Ik heb het boek niet gelezen. En ik kan je ook beloven dat ik het boek niet zal lezen. Maar <laughs> ik, heb, ik heb wel samenvattingen gezien. Ja. En dat is wat, wat, wat we de laatste tijd van Moskowitz hebben meegemaakt... en dan uh, oh. uitvergroot. Is valtrappen. Nou nee, maar het is Janken. Het is Janken? Dat, ja, het is Geen Janken. Ken jij dat ook, Ashworth? Is, is een dat een kwalificatie, Janke? Ja, ja, eerlijk gezegd ben ik het met mensen. Het is een beetje ja, natrappen en een uh, slechte verliezer zijn eigenlijk. Maar is het ook een, een wetmatigheid op het moment dat je alle aandacht zoekt dat je het terug kan krijgen? Ja, dat is een wetmatigheid. Ja, het is uh, ja. de bal ja. terugkaats krijgen natuurlijk. Ja, ja en daar is, ja. daar is niks vreemd aan en daar is vooral ook niets uh, verkeerd aan. En wat, wat Moskowit uh, nu doet, is een beetje huilen om de rok van zijn moeder. Ja, uh, te laat, te laat sprak weer niet toe. Maar goed, als er nou juridische onjuistheden uh, in zouden zijn geweest... waar hij die, die die recht wil zetten of beweringen over zijn vader... Ja, die volgens dat, hem ja, echt niet kloppen. Dat doet hij toch niet? Ja, maar is nou, zijn, zijn toch vader heeft hij natuurlijk wel is een issue. Nou, ja, voor hem, als het gaat over of jij nog wel of geen contact hebt met je vader... kan ik voorstellen dat dat er wel toe doet voor jou? Jawel, ja, maar Marcel legt op een zakelijke manier uit waarom, waarom dat, dat journalistiek gesproken van belang was. En dan verbaast het jou niet, of verbaast het jou wel, dat Moscovici het recht wil zetten? Nee, het verbaast me eigenlijk uh, helemaal niet. Maar ja, hij doet het een beetje op een kinderachtige manier, vind ik. Gaan neem je verlies je het? Ver lezen, as neem je verlies als een man, denk ik dan. Want hij pretendeert de hele tijd dat hij, uh, dat hij niet uh, zal toegeven aan uh, al die klappen die hem uh, de afgelopen weken uh, ja, aan zijn gedaan. Maar dat doet hij dus eigenlijk wel door heel zielig te gaan natrappen als een klein kind. Ga je zo het boek lezen? Het? Toch? Ja, absoluut. Ga of je, je, ga lezen. je of het boek lezen? Ja, of zijn niet? er nog andere mooie <laughs> ik <ben> leesboeken? <laughs> ik probeer de vraag te negeren. Nee, ik ga het boek niet lezen. Nee. Oh, dat ja. was niet zo'n moeilijk antwoord voor nee. <laughs> Wij praten zo meteen verder. Eerst het NOS Journal. Dit is Radio 1. E. Met De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zegt dat het natuurbeheer door boeren op een fiasco is uitgelopen. Duizenden boeren krijgen al jaren natuursubsidies, terwijl het gebruik van mest en landbouwgif het landschap juist aantast. De Raad adviseert om de subsidies aan boeren die geen effectief natuurbeheer voeren stop te zetten. De orkaan Mahazen heeft Bangladesh bereikt. Dorkaan bedreigt volgens de VN meer dan 8 miljoen mensen. Met windstoten tot 100 km per uur trekt de storm langzaam naar de oostelijke miljoenenstad Chittagong. Honderdduizenden Bengalen zijn intussen geëvacueerd. Er wordt rekening gehouden met zware regenval en overstromingen. Het belastingssysteem moet eenvoudiger met veel minder toeslagen. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Zijlstra gezegd. Volgens Zijlstra geeft het debat met staatssecretaris Wekers van deze week aan... dat er fundamenteel naar het toeslagensysteem moet worden gekeken. Alleen wat knip- en plakwerk volstaat niet, zegt Zijlstra. En het marineschip Friesland heeft in de Caribische Zee opnieuw een grote partij drugs onderschept. Het gaat nu om 1600 kilo marihuana. In maart onderschepte de marine in diezelfde regio bijna 1500 kilo cocaïne. Dat zijn de hoofdpunten. Aanweer B-verkeersinformatie, dan John Zahoka. Met een vierde op de A58, Tilburg in de richting Breda. Daar staat tussen Ulvenhout en Kloppert, galder drie kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Verder met het mediaforum met volkskantjournalist Jan Tromp... en Eshuet El Miludi KRO-presentator. We worden net 500 mensen komen op straat te staan bij Wegener. Waarvan ja. 100, 125 journalisten. Dat aantal moet nog uh, helder worden. Dat het niet goed gaat met uitgeverconcern Wegener is uh, duidelijk, denk ik. Schrik je daarvan, Esjuet, van zo'n bericht? Ja, het is toch wel, denk ik, onvermijdelijk in deze tijd. Dat alles uh, verandert in uh, digitale pers... en alles verandert in uh, websites en blogs en uh, dat soort zaken. En Twitter, daar halen de meeste mensen tegenwoordig in nieuws vandaan. Ja. Dus het is triest. Uh, nee, niet in is de, de provincie, het? hoor. Niet in de provincie? Daar heeft u, nee, denk ik, daar. meer verstand van? omdat ik in de provincie woon? Nee, omdat u een volksjournalist <laughs> bent, een krantenjournalist. Ja, en een krant ook wel En ik volg de uh, regionale pers al, was het alleen maar omdat ik zelf in een wegener uh, gebied woon tegenwoordig in, uh, in uh, Brabant. Ja. Misschien is het onvermijdelijk, maar het is ook buitengewoon. Is het zorgelijk? Ja, treurig is het. Kijk, het, is een, het, is, het zijn niet de eerste 500. Nee, het is de zoveelste Het is slag, bijen, opslag, opslag. Dus het is een proces van van uh, uitmergelen van uh, kranten die in ieder geval in de regio... Ja, toch een uh, buitengewoon belangrijke positie innemen. En die rol van die kranten daar wordt niet overgenomen. Althans tot op heden niet, door, uh, door de nieuwe media. Dus er wordt een, een uh, gat geslagen. En die rol bedoel je dan vooral de controlerende functie? Ja, nou ja de puur de uh, journalistieke overheden? rol. Om te beginnen de informerende rol en ja, dat is in de journalistiek ook wel verbonden met uh, uh, iets controlerends... maar dat er een heleboel gemeenteraden zijn in de provincies, overal... die niet meer gevolgd worden uh, door kranten. Ja, maar maar vind... zijn er zijn toch vast ook wel regionale blogs en websites? En, uh... en de gemeenteraden twitteren zelf? Ja, die, die, zijn er, maar die, zijn er, uh, die zijn er ongetwijfeld. Maar er zijn weinig blogs en websites... Ja. Sites, die de lokale politiek uh, volgen. Dus er, ontstaat, er is vanzelf een enorm uh, gat ontstaan. En de neergang... Maar on on onderschat u dan de lokale social media... of onderschat u dan uh, de mensen die in de provincie wonen... die dan niet zo snel het... Uh... Nee, ik onderschat volgens mij uh, niemand. Wat ik probeer te beschrijven is een, uh, een feitelijk uh, proces... Maar ja. nou goed, raadsleden twitteren bijvoorbeeld. Raadsleden Sorry. houden een blog bij. Daarmee verstrekken ze ook informatie ja. over dingen. die ja, ja, we Als het over dat een is... feitelijk proces heeft... dan hij het dus geen... blijkbaar niet op de hoogte van het feit... dat de raadsleden tegenwoordig ja, dat zelf is, ook... Kijk, wat het verschil tussen raadsleden en uh, journalistiek... althans ja. idealiter... is dat de journalistiek aan onafhankelijke berichtgeving doet... en raadsleden doen uit hun eigen aard... niet aan onafhankelijke berichtgeving. Die vertellen hun eigen verhaal. Ja. Daar is niks mis mee... Ja. Maar dat is iets anders dan wat we onder journalistiek verstaan... namelijk onafhankelijkheid. Informatie blijft dus, uh, wordt dus alsnog verstrekt... maar dan volgens u iets te vaak met een sausje... in plaats van onafhankelijk en objectief? Nee, de, uh, ik vind het helemaal niet erg dat raadsleden... ik vind het zelfs uh, buitengewoon goed... dat ze proberen hun achterban via blogs of websites uh, op de hoogte ja. te houden. Maar wat is het probleem dat, dan? Dat, nou, Dat de onafhankelijke berichtgeving probeer ik nu drie keer te zeggen, eerlijk gezegd. Dat de onafhankelijke berichtgeving verdwijnt... en voor een belangrijk deel al verdwenen is... en dat het proces niet tot stilstand komt, maar, uh, maar doorgaat. Het gebeurt onder druk van de terugloop van advertenties... en de terugloop van uh, abonnementen. Daardoor moet uh, Wegener uh, bezuinigen. Maar het viel mij op daardoor... dat de OR-voorzitter toch zoveel vertrouwen heeft. Ja, ondanks dat ja maar dat, is, dat is vooral QQ. Dat is vooral kwaliteit qua... Uh, die jongen die moet de moeder erin houden en dat zou ik in zijn functie ook doen. Maar uh, feit is dat, uh, dat het een zichzelf uh, versnellend uh, proces is. Naarmate de oplagen dalen en naarmate de advertentieopbrengsten dalen... wordt de noodzaak om opnieuw te bezuinigen uh, groter. Ja. Dat leidt weer tot verlaging van uh, oplagen, tot minder advertenties. Kortom... We zijn uh, aardig op weg naar het nulpunt. En je hoorde de voorzitter van de ondernemingsraad al uh, bijna smeken. Ligt hier niet een taak voor de uh, politiek? Ja. Ik vind dat eerlijk gezegd eng. Maar ik weet bijvoorbeeld dat de commissaris van de Koning in Brabant... Wim van der Donk er serieus ja. over nadenkt... om het Brabants Dagblad te hulp te snellen... Ja. Met, Geld ja. geven. Wat en, vind en, jij ervan, Eshowet? Ja, ik wil net aan vragen, wat vindt u daar dan van? Ik wil even weten wat jij ervan vindt. Ja, als dat een oplossing is voor het probleem... dan zou ik daar uh, niet echt een groot probleem mee hebben. Nee, nou, wordt als, als dat wordt vaak genoeg gezegd. Als van dat een manier is om volgens u dus de onafhankelijke journalistiek... in de regio's, in de provincies, staande te houden... dan is dat oh. toch prima? Maar ik zei geloof ik al dat ik het eng vind. Ja, maar dan is dus de vraag aan u, waarom vindt u het eng? Omdat het de onafhankelijkheid raakt. Als je je laat financieren door de machthebbers... die je geacht wordt controleren... dan zit je toch ook weer in een lastige positie. Wat is dan volgens u het alternatief? Want u bent dat. telkens aan het zeggen wat u niet goed vindt. Maar wat is dan de oplossing? De dood. De dood is de oplossing. Voor de regionale journalistiek? Dat vrees ik, ja. Denk je echt dat het zo'n waarheid is? Ja, zal lopen? ik denk of, uh, dat, het daar, uh, dat we hard op weg zijn daarmee. Maar heen. als je dan kan kiezen tussen of er komt wat geld van een provincie en daarmee kunnen ze overleven. Ja, dat is, dan een, je... dat is een martelende keuze. Ja, ben kan blij je dan dat uitgaan ik van niet. Ik de onafhankelijkheid en de, de, de, de, gewoon de kwaliteit van een journalist dat die zich niet zal laten leiden door nee, waar het geld strijd. Nee, maar daar kun je van uitgaan totdat de nood aan de man komt. Totdat er een enorm uh, corruptieschandaal uh, in het hart van het bestuur van Noord-Brabant blijkt. Waar, uh, uh, waar de journalisten van het dan gesubsidieerde Brabants Dagblad... als uh, Watergate-jongens achteraan gaan. Dan blijkt hoe ze zouden reageren. Nou ja, begrijp je. Ja. Dus het is, uh... Stoppen is volgens u de oplossing? Nou, ik denk de, niet, niet stoppen, want daar kies je nooit zelf voor. Maar ik ben bang... Ik kiezen. ben bang dat het daarvan, uh, daarvan komt. Okay. Of wat een alternatief, hebben we daar tijd voor. Om nog heel in twee zin. <laughs> in twee zin Kijk, de persgroep, uitgever van onder andere de Volkskrant, heeft al ja. eerder belangstelling uh, getoond. En het verhaal dat bij ons op de redactie van de Volkskrant rondgaat over de belangstelling voor Wegener, is dat uh, de persgroep dan zijn gebied kan uh, uitbreiden. De, uh, de, uh, het nationale en internationale nieuws van de Volkskrant... gaat dan naar Brabants Dagblad. En wat Brabants Dagblad zelf nog toevoegt, is, puur is het regionale region. nieuws. Ja. Nou, oh, op okay. die manier zou je kunnen uh, uh, ontsnappen... Het is een beetje en, hoe Omroep Brabant vroeger werkte met het NOS-journaal... en dan volgend nog voilà. de regionale berichten. Ja. Iets anders. De Wereld draait Door had gisteren een grote naam weten te strikken voor het live optreden. The Queens of the Stone Age. Omdat het zo'n belangrijke band was, mochten de muzikanten langer spelen dan de minuut die hun minder beroemde collega's eh, kregen. Het optreden duurde namelijk maar liefst 1 minuut 30. En na afloop kregen de bandleden demonstratief op hun horloge. Wat je kunt opvatten als dat ze dat toch wel eh, te kort vond, eh, vonden. Eschewet, vond je ja, het goed nou ja, dat ze dat deden? Je, je begint met uh, te vertellen dat, dat zij mochten... Uh, langer dan uh, andere bands. Ik denk dat dat echt uh, gewoon geëist is door de platenmaatschappij en door uh, de band zelf. Want uh, je, je reist helemaal af naar Nederland en dan mag je volgens één minuut spelen. In ah, een... en dat weet je van tevoren toch? Ja, maar dat, dat, dat zouden zij niet doen. Dat zouden zij weigeren. Oh, dus ik denk dat het soort een soort van noodoplossing uh, was uh, vanuit de Wereld draait door om dan toch die band te krijgen. Ik denk dat, dat zij gewoon hebben gezegd: een minuut, no way, we komen niet. En anderhalve minuut? Ja. Wat is zouden het verschil? Kan zeggen? Ja, ik weet het niet, hoor. Maar ja, blijkbaar dus. anders, ja. anders ze, ze, ze, Ik denk dat ze het wel hebben maar geweten. Maar wat, of... wat, wat vond je van dat gebaar? Hè? Dus uh, nadrukkelijk op het polsoloosje kijken... dat overigens niet om de pols uh, uh, zat. Waarbij het, ja, wat was het? Een klein soort uh, demonstratie. Ja, zo leek het wel, hè? Ja, ik, ik vind dat ze daarmee een, een punt maken. En ik, ik ben het eigenlijk... Meteen ook volledig met de jongens eens. Want ik vind het belachelijk dat je dus uh, in, een, in een programma... wat van de publieke omroep is... en wat uh, dus ook op het muzikaal gebied wat mij betreft... educatie moet bieden. Uh, mensen die het niet kennen, het uh, uh, moet laten horen. Uh, het, vind ik het belachelijk dat je maar een minuut mag spelen. Ja. Maar als je dat nou weet, tevoren... Dan kom je niet. Dan Juist. moet je niet gaan. Dat, ja. dat bedoel ik eigenlijk. Nee, maar, maar Waarom ik, ik, begrijp, ik begrijp dat u dat bedoelt. Maar. Uh, op je voelt je allemaal zo oud. maar je, je, je kan dan vervolgens uh, toch gaan en het toch doen om je punt te maken. En dat vind ik dan wel weer stoer. En ja, dat vind ik dan wel weer duidelijk. Sorry? Zouden ze daar maar wij hebben hebben? Ja, we hebben zwaar. het er nu over. Nou, dat, dat we is hebben het er nu over. We hebben het over. Mensen issue, denken he? erover na, mensen staan erbij stil. Waarom mag je bij David Letterman als, als band wel uh, vier minuten spelen? En nou, bij De Wereld Draait Door niet? Weet je wat er onder meer aan de grondslag ligt? Uh, tijdens een optreden, muzikaal optreden, verliest De Wereld Draait Door 200.000 kijkers. Als ja, dat okay. muzikale optreden drie keer zo lang zou duren, zouden dat er 500.000 zijn, zegt de Vara. <tie> Oké. Okay. Acceptabel? Nee, kijk, dat is niet acceptabel, want we hebben het nog steeds over een programma bij de publieke omroep. Ik las ook in de krant een stuk ja. over dat, dat zij verhuizen naar Nederland. 1, omdat ze last hebben van voetbal. Wederom hebben we het dus over iets wat ze gaan doen om kijkers te behouden. Eén uh, minuut ja. muziek ook om kijkers te behouden. Dat zijn allemaal commerciële constructies. Ja, dat is RTO4, het is geen RTO4. Je zegt het heel streng, maar. Fundamenteel heb je wel gelijk. Het is publieke omroep en die moet zich niet laten leiden door de terreur, de terreur van de kijkcijfers. En dat doen ze natuurlijk in toenemende mate. Steeds meer. Wel dat Frans Bauer, de Frans Bauer, jawel, de Frans Bauer mag optreden in Pauw en Witteman. Ja, sorry. Ja. Nou, maar zullen we dan nog even de en, stap naar en, en Amerika zetten? Die, die verhuizing naar Nederland 1 is een punt. Dat 1 minuut muziek spelen is een punt. Dan vergeet je waar het eigenlijk om gaat... bij dat de publieke omroep, denk ik. Kijk, we ja. hebben komende maandag, Tweede Pinksterdag... de eindredacteur van de Wereldwijd door een half uur te gast. Dus dan zullen we dit soort dingen wel is goed gaan bespreken. Ja, waar gaat het nou Ik wil nog komt, eventjes ja. met jullie hebben over ja. uh, de relatie tussen Obama en de pers. Het is uit tussen Obama en de pers, stond uh, boven een analyse in de Telegraaf. Journalisten zijn niet alleen boos omdat mensen van EP uh, persbureau zijn afgeluisterd... maar ook omdat de persmensen van het Witte Huis er heel de tijd maar niks over zeggen. Jij bent consulent geweest, Jan Trump in, ja, uh, in, in Amerika. Amerika. Ja. Begrijp je die boosheid van de journalisten over het afduisterschandaal? Um, ja, uh, op zichzelf natuurlijk wel, want ja. het... Uh, je staat er toch uh, enorm van uh, te kijken. Uh, de mens is slecht, de wereld is slecht, de regering is bij uitstek uh, slecht. Maar hiermee had je toch geen uh, rekening gehouden. Dus je staat er uh, van te kijken. Dat vervolgens uh, de booswichten er niks over zeggen... Ja, dat is eerlijk gezegd in de grote mensenwereld uh, betrekkelijk normaal. Haag, is dat een beetje een nou, weet ik niet eens. In Den Haag uh, uh, geldt uh, de uitspraak... dat als je geschoren wordt, je je stil moet houden. Nou, dat is nu precies wat uh, gebeurt vanuit het Witte Huis. Ja. Ze hebben natuurlijk niet echt een goed verhaal daarover. Dus kun je beter uh, je kop houden en bidden en hopen... Dat het snel overwaait en dat er iets anders komt. Natuurlijk iets positiefs die, ja of oh, zoiets ja. waar de aandacht vanaf <laughs> ja, Ligt. Oh ja, dan is dat de aandacht er wel gelijk vanaf natuurlijk. Dat zo werkt. Oh. Is het denkbaar dat dit in Nederland gebeurt, Eschewet? Hoe, dat is een hele goede vraag. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Het is natuurlijk ook heel Amerikaans om dan meteen te zeggen, ja, national security, en, uh, want het, Zeker. Uh, het schijnt dus te gaan om een, uh, een aanslag uh, van Al-Qaeda die dan onderzocht uh, is door journalisten. En ik denk dat je op dat, dat, dat niveau in Nederland uh, geen uh, kwesties uh, zal hebben of hebt. En zou Rutte ermee wegkomen zoals Obama er nu mee wegkomt? Nou, Obama, ja, ver, Obama verkeert echt in de problemen. Ja, want de heeft, nee, uh, niet hij heeft dat ze er uiteindelijk gewoon. Uh, nou, ja, kijk, vanaf hij, is, hij is gekozen voor, uh, voor vier jaar en een impeachment-procedure, uh, zoals die Nixon heeft getroffen. Dat is heel lang geleden. Ja, ja dat zie ik er natuurlijk niet, uh, niet van komen. Maar het blameert hem. Een absoluut. ander groot verschil is: Rutte zegt sorry. Ja. Dat kan heel goed. Hè? Ja, dat kan je ja. heel goed. De ja. ja. sorry zorg dat, dat zie ik Obama dankjewel. niet doen. Dat Is ook zo oprecht, hè? Dat ja. scheelt nog. Ja. Mag ik jullie beiden danken? Enkele minuutjes. Ben je al trots? Tot de volgende keer. Ja. some weary skies forgotten how to try everything you say sounds like a lie the fog that greets the man as old as time began there's no more clearing now i think we understand even less somehow the bottle green of the water on the streets it's climbing higher Friends, 'cause they are fleet. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same.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 Jamie Callum met de nummer the same things Stef Kortman is hier gekomen voor de nationale nieuwsquiz Stef welkom Dank u. Je werkt als kok in een pannenkoekenrestaurant. Ja, dat klopt. Fantastisch. Ik zou echt elke dag die pannenkoek eten. Wat is het uh, beste recept voor de pannenkoek? Wat moet erop? Ja, dat is net waar iedereen het ja, zelf van houdt. Wat is jouw favoriet? Hartig. Hartig. Ja. Spek, kaas. Spek, haan, kaas. De boerenpannenkoek. Ja. En uh, je, je staat in de Lutte. Dat ligt een Overijssel volgens mij. Hè? Ja, dat klopt. Klein plaatsje. Ja, tegen de Duitse grens in de buurt van uh, Enschede. Maar gelukkig ook internet aansluiting is. Hè? Zeker. Dus je hebt het nieuws gewoon prima kunnen volgen. Precies. Wij gaan beginnen om jouw factor uh, vast te stellen. Je moet hen over een score van, van de 77 punten, wil je bovenaan komen te staan. Dus uh, dat wordt de uitdaging voor uh, zometeen de komende minuten. Ben je er klaar voor? Ja, succes! De Nederlandse economie is opnieuw gekrompen. Het zijn vooral de Nederlandse burgers en ook de bedrijven die uh, ja fors minder uitgeven. De nationale nieuwsquiz.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 Onverteerbaar. Dus wat ons betreft gaan we kijken hoe we hier echt onderuit kunnen komen. Ja, we moeten dus weer een flink bedrag overmaken aan Brussel... terwijl onze eigen economie juist weer wat gekrompen is. De vraag is hoeveel miljoen euro moeten we minstens extra gaan betalen? 350. 350 miljoen, wat ook nog eens kan oplopen tot een half miljard. Minister Dijsselbloem benadrukt dat Nederland de afgelopen jaren... ook fikse meevallers heeft gehad bij de Europese begroting. Thijsselbloem heeft zich hier eigenlijk wel bij neergelegd... maar hoe heet de minister nou die openlijk zijn boosheid toonde... en in de Tweede Kamer zei... Nederland vindt dat de commissie slecht werk heeft geleverd. Minister Timmermans? Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is inderdaad het goede antwoord. Ik ga alles uit de kast halen om ons ongenoegen te laten blijken, zei hij. Hij zal ook onderzoeken of juridische procedures gaan bekijken... of die te voegen zijn. Goed. Gaan we naar de derde vraag. Dat is een uh, citaat uit de krant. En de vraag is waar gaat die kop over met drie mogelijke antwoorden. Het citaat is op zijn Duits. Gaat het over 1. Chelsea heeft de finale van de Europa League gewonnen... door in de blessuretijd het winnende doelpunt te maken. 2. Koning Willem-Alexander zou zijn eerste internationale tripje... als koning erop hebben zitten. En volgens Royalty Online is hij afgelopen weekend... met Maxima in het geheim in Duitsland geweest. En 3. In een nieuwe biografie wordt er gezocht naar de sleutel... tot het succes van Angela Merkel in haar jonge jaren in de DDR. Het antwoord, citaat dus op zijn Duits. Antwoord 1. Zeer zelfverzekerd. Je hebt het ook gelezen, het artikel. Ja. Het stond namelijk in het... Ja, klopt. Algemeen dagblad inderdaad. Er stond lange tijd 1-1 in de Europa League finale tussen Chelsea en Benfica. In de derde minuut van de blessuretijd scoorde Chelsea dus en won. Wie besliste uiteindelijk de wedstrijd in de blessuretijd... door de 2-1 te scoren met een prachtige kopbal? Ivanovic. Ivanovic is inderdaad goed. Nooit eerder won een club, eerst de Champions League... en vervolgens één seizoen later ook nog eens de Europa League. Nou, gaat best dus goed, hè? Vier ja. punten tot nu toe. We gaan naar een stemfragment. En ik wil graag van jou horen wie er aan het woord is. Uh, ik constateer alleen dat verschillende fracties het verschillend gewogen hebben. En uh, ik ga geen interpretatie geven aan de uitspraak van een uh, meerderheid van de Kamer. Wie is dit? Wekers. Ja. Hans Wekers inderdaad de staatssecretaris van Financiën. The day after was het gisteren. Hij heeft het zware Bulgare-debat overleefd. Maar volgens critici is hij zeker niet ongeschonden uit de strijd gekomen. De Bulgare-fraude is niet de enige fraudediscussie die bezig is. In een brief die een minister vannacht nog aan de Tweede Kamer stuurde... staat dat het onderzoek naar de fraude in welke sector verder wordt uitgebreid. Het dus wordt eerst dat hij even na moet denken... Ja, toeslagen, huurtoeslagen ja, dacht ik. Bouwsector. Nee, nee helaas. Ja. Het is de zorg. Minister Schippers die schreef in de brief dat niet alleen de cure... dus ziekenhuizen en artsen worden onderzocht, maar ook de care. Dat is dan de thuiszorg, de langdurige zorg. Schippers gaat ook kijken of de Nederlandse zorgautoriteit... meer menskracht nodig heeft voor dat onderzoek. Met nog één vraag te gaan. Daarin gaan wij in dit geval op zoek naar een persoon uit het nieuws. En de vraag is: wie bedoelen we? Je krijgt vier aanwijzingen, maar hoe minder je er nodig hebt, hoe meer punten het oplevert. Dus zodra je denkt te weten, zeg stop en dan kun je het goede antwoord geven. Kom eens aan. 4. Je zou kunnen denken dat ik me nu stort op tuinieren. 3. Soms heb ik het gevoel dat ik de doodstraf heb gekregen voor een winkeldiefstal. Volgens sommigen haal ik nu mijn laatste gram. Eén. Gisteren presenteerde ik mijn nieuwe boek. Ja, een Bram Moskovic. Hè, ja. Ik zit echt te kijken van, hè, hé. Balen zeg jij ja, We hebben hem uitgebreid besproken ja. ook in het mediaforum. Ja, het was inderdaad van Moscovits. En de titel van het boek is uh, een vergelijking met wat Moscovits betreft... halve waarheden en leugens die over hem verspreid zijn. Je trekt wat uit, je schraapt wat weg. Een paar dagen later kun je opnieuw beginnen. Onkruid, dat was de titel van, uh, van het boek. Goed, dan komen wij op een factor van zes. Goed, is dus nog uh, best wel te doen hoor. Je moet 13 vragen goed hebben om een hoger score dan die uh, 77 te gaan halen. Maar niets is onmogelijk. Gaan ze best doen.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 Vandaag luidt de stelling. Euthanasie op wilsonbekwame dementerende moet verboden worden. Artsorganisatie KNMG bepleit vandaag bij minister Schippers... dat euthanasie bij zwaar dementerende patiënten moet worden verboden. Ook al hebben die patiënten in goede gezondheid een wilsverklaring afgelegd... dat ze niet verder willen leven als ze dement worden... maar de artsen vrezen dat ze het leven beëindigen van mensen... die dat misschien dan toch niet zouden willen. Hebben de artsen een punt? Moet euthanasie op wilsonbekwame dementerende worden beperkt... of ontnemen ze dan mensen hun kans op een zelfgekozen? Levenseinde. Daar gaan wij straks over discussiëren. De stelling nog een keer. Euthanasie op wilsonbekwame dementerende moet verboden worden. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. Als u twittert gebruikt dan hashtag standpunt. En vergeet vooral niet even die gratis standpunt.nl app te downloaden. Stef Kortman is de quizkandidaat van vandaag, heeft een factor van 6... en moet 13 vragen goed hebben om bovenaan te komen staan... in het klassement van deze week. 90 seconden lang krijg jij zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd. Ik stel de vraag helemaal, dus geef pas aan het eind antwoord. En als je het niet weet, zeg je pas, geef ik het goede antwoord. En gaan we snel door naar de volgende. Ja. Oké, okay, we gaan beginnen. De Nationale Nieuwsquiz. Wie is gekozen als voorzitter van de FNV? Tom Heerts. Is goed, het filmfestival in welke plaats ging gisteren van start? In Cannes. Is goed, hoe heet het ziekenhuis in Eindhoven... waar gisteren vanwege een vreemde luchtalarm is geslagen? Pas. Het Catharina ziekenhuis. Welke Nederlandse tennister is in de tweede ronde... van het WTA-toernooi in Rome uitgeschakeld? Bertens. Is goed, het waarnemend hoofd van welke Amerikaanse dienst... is gisteren afgetreden? IRS. Ja, Belastingdienst is goed. Hoe heet de burgemeester die heeft uitgehaald naar de koffieshops in zijn stad? Hoes. Onder Hoes is goed. In welke Amerikaanse staat waren vannacht zeker drie tornado's? Florida. Texas. Het roken van wat zou de ontwikkeling van diabetes kunnen voorkomen? Pas. Cannabis. In welke pas geopende tunnel zijn inmiddels al twee ongelukken gebeurd? Koentunnel. Tweede koentunnel. Is goed, in het centrum van Heer Hugo Waard... is gisteren wat voor drijvend restaurant deels gezonken? Een Chinees restaurant. Is goed, Nederland trekt 12 miljoen extra uit voor welk Afrikaans land? Mali. Is goed, zo heet de Amerikaanse rapper die 70 miljoen heeft geschonken... voor een kunst- en muziekstudie? Dr. Dre. Is goed, welk bedrijf heeft gisteren bevestigd zich na 2013... terug te trekken als hoofdsponsor van een wielerploeg... Is goed. Welke Nederlandse krijgsmacht viert binnenkort haar 525-jarige bestaan? Pas. Koninklijke marine? Hoe heet de schrijfster die met haar boek De Hartsvriendin... de eerste plek in de boeken top 10 heeft veroverd? Pas. Helene van Rooyen. Welke stad gaat vanaf Tweede Pinkse Dag... toch weer elke week een koopzondag inplannen? Het is goed, in Rijsenhout is gisteren in wat voor gebouw... een grote uitslaande brand uitgebroken? Protestantse kerk. Een kerk, ja. En Syrische opstandelingen hebben een aanval gedaan... op de grootste gevangenis van welke stad? Aleppo. Is goed, Hoe heet de zanger die een eredoctoraat van de Universiteit van New York heeft geweigerd. Bas. De laatste vraag die nog mocht beantwoorden... het goede antwoord is Bono. Hoehoe, spannend. Ik kan je verklappen. Je hebt 13 vragen goed geantwoord. Okay. Dat vermenigvuldigen wij met 6. En dan kom je dus op 78. Dus één punt meer dan de quizkandidaat van gisteren. Daarmee ga jij op dit moment aan kop goed, wat er morgen gebeurt, dat uh, kunnen we niet voorspellen. Leuk in ieder geval dat je er was, Stef. Misschien uh, spreken we elkaar morgen ook weer... als ik jou 300 euro kan overhandigen. Ja, dat is leuk. Hard duimen, <laughs> dat het goed komt, <laughs> yeah. hè? Yeah. Als u mee wilt doen, kunt u een mailtje sturen... nationalanielspis.nl Wij gaan zometeen verder met het vervolg van lunch. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen.